4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie, Gans, heeft excuses aangeboden... voor de dood van een verstandelijk beperkte Palestijn. Die werd gisteren in Oost-Jeruzalem doodgeschoten door politieagenten. De agenten dachten dat hij gewapend was en hij luisterde niet naar bevelen. Gans zei in een kabinetsvergadering dat het hem speet... en dat hij meeleeft met de familie. Enkele honderden mensen hebben in Jeruzalem... naar aanleiding van de dood van de Palestijn gedemonstreerd. Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Iedereen die vliegt vanaf de luchthavens in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Maastricht wordt getest op het coronavirus. Bij een positief resultaat geldt twee weken onder toezicht in een quarantainehotel. Reizigers die het virus niet hebben moeten een week in zelfisolatie zonder toezicht. Dat volgt uit nieuwe bekendmaking van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijdag maakte Griekenland bekend dat het vanaf 15 juni de grenzen opent voor bezoekers met nationaliteiten uit 99% veilige landen. De Grieken zijn voor Nederlanders strenger dan voor mensen uit sommige andere landen, omdat ze Nederland nog beschouwen als een coronarisicogebied. Een donatie van 1 miljoen dollar van de San Francisco 49ers heeft in de VS geleid tot felle kritiek. De American voetbalclub schonk het bedrag aan een goed doel naar aanleiding van de dood van George Floyd. De man die stierf bij een hardhandige arrestatie. Boze Amerikanen wijzen erop dat de club destijds niets moest hebben van de eigen sterspeler Colin Kaepernick. Die protesteerde bij het Amerikaanse volkslied tegen politiegeweld tegen zwarte en raakte daardoor zijn werk kwijt. Paus Franciscus heeft op deze eerste Pinksterdag vanaf zijn balkon aan het Sint-Pietersplein in Rome weer volgelingen toegesproken. Dat was voor het eerst in drie maanden tijd. Tegen enkele honderden mensen op het plein zei hij dat mensen belangrijker zijn dan de economie. En de paus waarschuwde ook dat landen de coronateugels niet te vroeg moeten laten vieren. Het weer zonnig en maximaal 23 graden. Vannacht is het helder en een graad of 11. Morgen dan weer veel zon, maximaal 26 graden. En na, ook na morgen blijft het zonnig en vrij warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Hallo, met Kees.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Oh, het is, uh, dat het uh, plaatje voor me, zeg maar, uh, wat ik nu uh, in beeld heb bij deze single... dat het een beetje weggevaagd is. Anders zou ik te veel afgeleid uh, zijn geweest. De uh, Mary Jane Girls, je En In My House uit de jaren tachtig. Het derde uur van Zandvoort op zondag. En qua muziek gaat het een uh, heel apart uh, uurtje worden. In ieder geval het eerste half uur. Want ik ga allemaal uh, Nederlandse bands of uh, zangers uit de jaren tachtig uh, draaien. Oh. En dat uh, vertel je me nu? Ja, dat uh, ja. is ik ook ter plekke hoor. Ja, dus, uh... Oké, okay, dan, dan heb ik hele lange items. <laughs> nou ja, best leuke muziek hoor. Ja, tuurlijk. Komt helemaal goed. Nou ja, je krijgt, je krijgt ook alle gelegenheid ervoor. Want uh, de, de, in het uh, derde uur hebben we uh, een viertal items uh, uh, op de agenda staan. Natuurlijk allereerst om kwart over vier. Pit Report met goed nieuws voor de Formule 1-liefhebbers. Want er gaat weer gereest worden en het begint allemaal in Oostenrijk. Daarnaast nog wat ander uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Half vijf hebben we het dier van de week en die uh, luistert naar de naam Speedy. Dus uh, Speedy, is dit, uh, de, en Speedy is een poes, want de honden zijn allemaal uh, onder dak op mm -hmm. dit moment. Dus dat is mooi. En we hebben, dus, uh, we, we hebben dus, deze week dus een poes in de aanbieding en die luistert naar de naam Speedy. Uh, na het dier van de week, uh, als er tijd uh, nog is, dan uh, hebben we nog uh, klaarstaan een, uh, een kort interview met Jan Lammers van afgelopen donderdag op het circuit. En uh, zijn reactie op het niet doorgaan van uh, de Formule 1 dit jaar zonder publiek, maar volgend jaar het uh, Dan wel, weer wel met veel publiek, wellicht zijn reactie dan om iets over half vier, vijf. Dan hebben we het gedicht van de dag. Nou, ik heb uh, vele verzoeken om er nog eens een keer eentje te herhalen. En uit een vaste luisteraar Martijn was daar een van. En die zei van, wil je nog eens een keer het gedicht doen van Waar ben je nu? Waar ben je nu? Dus Martijn, jij krijgt je zin op kwart voor vijf. Liefhebbers ook trouwens het gedicht van de dag. Waar ben je nu? Ik zou zeggen, en voor de rest is ruimte genoeg voor muziek. Ja, inderdaad, dan gaan we met de, de Nederlandse bands uit de jaren 80 zangers. Dus niet allemaal Nederlandstalige muziek, maar wel Nederlandse bandsgroepen. De, de zangers, en noem maar op. Dus dat krijg je de komende half uur even langs op de radio. En een van die bands is uit de jaren 80, inderdaad. Spargo, You and Me is een bekende, maar ook deze hip-hop-hop. -hop. Tussen de bins en de zangers uit de jaren 80 door. Hebben ze dadelijk de Pit Reports? Die krijg je zo uh, rond en nabij kwart over vier. Na deze van uh, René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken. Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen meno wat de smaak van honger is. Als ik gezinnen moet te beover, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen gezind heb rond te werken, dan stel ik al het werk daarover morgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman het vandaag nog overspijt. Een eigen huis, een vlek onder de zon. En altijd die man in de buurt die van me hoort kon. wou ik dat ik met iets vaker iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me hoort komt Toch wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpel weggoed Niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen nul. Wat gebrek aan liefde is. Vandaag koot ik mijn derde video-record. Van nu af aan is er een geen programma ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Maar nou, dankzij hen heb ik een fijn leven gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan, gaan we met z'n twee. Een beetje over is, dan gaat het vast en zeker wel weer lukken. IFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, Albert-Jan, je zei het al: er is heel wat te doen rondom de wereld van de Formule 1. En uiteraard zijn we heel benieuwd wanneer we gaan racen. Nou, dan heb ik goed nieuws: het seizoen in de Formule 1 kan op 5 juli, zetten we vast in je agenda, 5 juli aanstaande in Oostenrijk van start gaan. De Oostenrijkse regering heeft het door de organisatoren... voorgelegde veiligheidsprotocol goedgekeurd, gekeurd. Al dus persbureau APA. Het seizoen uh, in de hoogste autosportklas... had eigenlijk in maart in Australië al moeten beginnen... maar het, uh, het virusverhaal voorkwam dat. Sindsdien werden alle geplande wedstrijden uitgesteld... en dan wel afgelast. Zo ook de grote prijs van het circuit van Stansport... die is doorgeschoven naar volgend jaar. Op, Herzine, uh, op de Her herziene racekalender prijken nu na de goedkeuring van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid... twee wedstrijden in het land, op 5 en op 12 juli. Daarbij mogen maximaal 2000 mensen beroepsmatig betrokken zijn... en het publiek is niet welkom. Ook de kans dat er in juli een grote prijs van Groot-Brittannië wordt verreden... is weer wat toegenomen. De Britse regering heeft besloten dat vanaf 1 juni... alle sportwedstrijden weer mogen worden hervat. Het Formule 1 seizoen ligt al, uh, uh, ligt al sinds maart stil... maar de sport hoopt in juli dus, kan in juli dus weer van start gaan. Eerst in Oostenrijk en daarna is, is, zou Engeland aan de beurt zijn. De plannen voor de Britse Grand Prix kregen echter een dreun... toen bekend werd dat de aangekondigde quarantainemaatregelen... voor reizigers uit het buitenland... Ook zou gelden voor sporters en Formule 1 personeel. Vorige week bleek echter dat premier Boris Johnson er zelf bij zijn collega's ministers op heeft aangedrongen... om een uitzondering te maken voor de Formule 1, waardoor één of twee races in augustus weer op tafel liggen. De kans lijkt steeds groter dat Toto Wolf binnen afzienbare tijd vertrekt als teambaas van de Formule 1 het team van Mercedes... De Oostenrijker, 48 jaar jong, is sinds januari 2013 eindverantwoordelijke bij de hoogste sporttak van Mercedes, dat sindsdien grote succes heeft geboekt. Volgens het doorgaans goed ingevoerde formule 1insight.com... zal Wolf zijn na dit jaar aflopende contract als teambaas niet verlengen... en plaatsnemen in de Raad van Toezicht. Wolf bezit zelf 30% van de aandelen van het Mercedes-fabrieksteam. Het overige gedeelte is in handen van Daimler. De geruchten dat Mercedes na 2021 uit de Formule 1 stapt als team... en alleen doorgaat als motorleverancier... wordt eveneens hardnekkiger onder, steeds, hard, steeds hardnekkiger. Demo-directeur Ola kulitz zou geen al te grote fan zijn van Wolf en de Formule 1. De verhalen over de toekomst van Wolf komen niet uit het niets. De Oostenrijker heeft nauwe banden met Lawrence Stroll... en team Racing Point dat volgend jaar Aston Martin wordt. Wolf kocht in het voorjaar voor zo'n slechts 42 miljoen euro aan aandelen in Austin Martin. Stroll en Wolf zouden samen ook hardop nadenken om het Mercedes-Mule 1-team in handen te krijgen. Hoe heet jij ene man? Keusneus? Ja, die heeft. In één keer goed. Heel goed. En dan uh, liefhebbers uh, van uh, Max uh, Formule 1 coureur Max Verstappen doet op 13 en 14 juni, we vast even in agenda, 13 en 14 juni mee aan de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans. De online race waarin teams deelnemen die bestaan uit een combinatie van een professionele coureurs en sim racers, zal wereldwijd op de televisie worden uitgezonden. Verstappen die rijdt in een Oreca 07 in de LMP2 klasse, zit in team Redline met Formule 1 coureur Lang Lando Norris. Van McLaren en Simracer Adse Kerkhof en Gregor Hutu. De minimale rijtijd in het 24-uur van Le Mans evenement is 4 uur voor elke coureur. De maximale rijtijd voor het hele race is 7 uur voor elke coureur. Verder zal er onder wisselende weersomstandigheden gereden kunnen worden en beschadigde auto's in de pits gerepareerd. De start van de 24-uur van Le Mans Virtual wordt op 13 juni om 3 uur Nederland tijd gegeven.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 We betreuren ten zeerste de impact van deze herstructurering zal hebben op onze, al onze mensen. Maar vooral voor, wie, voor hen wiens baan op het spel staat. Aldus Paul Walsh, voorzitter van de McLaren Groep. De Formule 1 tak van McLaren verzekert zich onlangs per eh, 2021 van de diensten van Daniel Ricciardo... die, na, die de naar Ferrari-vertrekkende Carlos Sainz opvolgt. Ricciardo gaat in twee jaar tijd... naar verluid zo'n 35 miljoen euro verdienen. Tot zover. Dankjewel je Albert-Jan. Inderdaad, dat was het Formule 1 nieuws. We gaan weer door met de lekkere muziek. We blijven bij de Nederlandse artiesten uit de jaren 80. Ja, en daar horen de dotjes ook bij. Hier zijn ze. Doe maar, Diddy. In waren de Dolly Dotjes enorm populair. En ook dit was een uh, grote hit van ze. Je hoort de Doe op de Zandvoortse Radio op zondagmiddag. Eerste Pinsdag 2020. En hier is Maywoods. en Rio. Ik heb uh, tot half vijf gekregen voor die uh, Nederlandse uh, producties. Dus uh, ja. ik uh, mag er nog eentje draaien van Albert Jan. En dan is het helaas afgelopen. Nou ja, dan ga ik eruit met deze. <laughs> en dan gooi ik de knop om. En dan krijgen we het dier van de week. Maar eerst Gerard Joling. Kids to the tropics. Kan je ook een uh, ticket naar de sterren bestellen, denk ik. Want uh, ja, de eerste commerciële ruimtevaart uh, is uh, goed aangekoppeld bij uh, ISS, uh, hoorden we ze juist, uh, Albert Jan. Ja, ik uh, dacht dat het uh, 24 uur Dat dacht was, ik ook. Maar... Dus hij heeft hij er sneller over gevlogen dan gepland? Ze zijn er al. Ze zijn er alweer en uh, nou, het is knap, allemaal de d vlucht is uh, goed uh, verlopen. En gisteravond om, uh, nou zo rond kwart over negen, gingen ze de Nederlandse tijd dan gingen ze de lucht in, om het zo maar even te zeggen. En helaas, uh, niet boven Nederlands zichtbaar. Uh, maar, ja, dat was wel een mooi verhaal. Uh, CNN, uh, die zond het uh, live uit, zeg maar, de lancering ja. en dergelijke. Maar die waren zo uh, gezellig aan het, uh, aan het praten over uh, wat ze allemaal wisten. Ze hadden natuurlijk heel veel kennis opgedaan En een uh, plug hier, dingetje daar. en uh, zo, zo. En waren ze nog uitgebreid in de discussie beland... waren ze die hele lancering vergeten, waren ze te laat... Dus uh, konden ze niet meer overschakelen op tijd uh, met de belden. Nou, verhalenparts. Goed, weer met twee benen op de aarde terug. Ja, twee overal vijf. Wat ja. ga je doen? Tijd voor het dier van de week. En het is een poes deze week en die luistert naar speedy. Deze knappe jonge speelse dame zoekt een rustig en liefdevol thuis. Een zo katvrij mogelijke buurt om door te struinen... Of een goed afgesloten tuin. En mensen die voor haar een eigen plek in huis hebben, of het liefst zelfs nog een eigen kamer. Speedy is bij ons gekomen in het dierentehuis omdat ze gedragsproblemen heeft. Die heeft ze bij ons in het asiel niet, maar gaat ze mogelijk wel weer vertonen in hun huis. De afdeling waar ze nu woont geeft haar namelijk geen aanleiding om dit verstoorde gedrag te vertonen. Ze zoeken dan ook mensen die haar de tijd geven om te wennen en niets van haar willen de eerste tijd, zodat er rustig een band opgebouwd kan worden en Speedy het vertrouwen weer krijgt. Nieuwsgierig geworden naar deze jonge Blom, neem dan snel contact op voor een kennismaking met haar. En waar verblijft Speedy? Speedy verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemann, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentuiskennemarland.nl, want ook Speedy verdient een thuis. En met het mooie weer zou je eigenlijk Speeder moeten hebben, hè, he, natuurlijk. Dit is net, net weer wat anders. Oké, okay, dat was Speedy, het dier van de week. En we gaan nog even wat zonnige muziek voor je draaien. Toto Cotugno so is hier in MUZIEK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 Con un vestito cessato sul blu e la muviola la domenica in chiù. Buongiorno Italia col caffè in stretto, le carte nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 60 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.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 Ja, En dat krijg je weer, dat zomergevoel. Gelukkig wel, bij het horen van deze muziek van Tota Cutugno en L'Italiano. Jawel, nou, helaas geen Formule 1-race dit jaar op het circuit. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, Jan. Nee, klopt. Want Jan Lammers was mocht afgelopen donderdag Davine Michelle een gouden plaat overhandigen... en dat deed hij op het circuit voor haar single Beat Me. Het nummer zou de thema-song van het Grand Prix worden... welke nu officieel uitgesteld is tot 2021. Onze collega's van de Telegraaf waren daar aanwezig... en vroegen natuurlijk lammers om een statement... ten aanzien van het niet doorgaan van de Formule 1 natuurlijk voor Davina Michel, maar donderdagochtend dan toch dat nieuws hè uh, definitieve nieuws over het uitstellen van de Grand Prix. Ja, wat, wat voor impact heeft dat bij u? Nou ja, het is in ieder geval duidelijk. Wij wisten natuurlijk al langere tijd dat hij in de eerste plaats niet doorging. En of hij dit jaar überhaupt nog gereden zou worden met of zonder publiek. Met publiek, dat, dat was wel zeker dat dat niet ging gebeuren. Zonder publiek hebben we eventjes overwogen. Maar dat, dat blijkt toch geen, geen optie te zijn. Kijk, waar wij ons verschillen ten opzichte van andere Grand Prix is dat als de Grand Prix van Silverstone of waar dan ook een keer niet doorgaat, dan slaan ze een keer een race over. bij ons is het echt de comeback na 35 jaar. En om dat dan te doen zonder publiek, dat is natuurlijk heel zuur. En dat, dat willen we eigenlijk onze fans niet aandoen. Dus, dus ja, ik heb al vaker gezegd, het voorspel doet een jaartje langer. In plaats van na 35 jaar terug gaat dat dan na 36 jaar worden. Dus, dus laten we hopen dat dan straks het uiteindelijke feest alleen maar nog groter is. Hey, en waar komt u op de agenda? Een beetje dezelfde periode, ook in mei? Dat is over het algemeen wel de insteek, men wil zoveel mogelijk in dezelfde weekenden rond dezelfde data altijd de races jaarlijks laten doen, laten plaatsvinden. Heeft u nog contact gehad met Bruno Bruijs, voorvechter van de Grand Prix? Nee, nee, die, die, die, die heeft natuurlijk zijn hele zielenzaligheid bijna ten koste van zijn gezondheid erin gestopt. Dat was natuurlijk een bizarre tijd die we geen van allen hadden kunnen voorzien. Dus we zijn hem natuurlijk dankbaar voor al zijn voorwerk wat hij heeft gedaan. Hopen dat hij uh, inmiddels alweer hersteld is en weer op volle kracht uh, aan de gang is. Zo te zien uh, was dat wel het geval. Dus uh, nee, dat, dat, is, uh, dat is niet meer. Nee. Tot slot, er staat een hele schattige gele auto achter u. Uh, wat is het verhaal daarachter? Nou, van de winnaar Michel hebben we vandaag een mooi moment gehad. We hebben eventjes een, een tour door het dorp gedaan en ze is hier nog nooit geweest. Zij heeft natuurlijk gewoon zeg maar, de teamsong, zeg maar, het, het, het, ja, het volkslied van de Grand Prix, om het zo maar te noemen. Heeft ze gemaakt, heeft ze prachtig gedaan. Echt, nu, nu heb ik altijd het idee dat een klassieker is. Maar, maar ja, we hebben dat niet tijdens de Grand Prix mogen horen. Maar ze heeft inmiddels wel 9 miljoen streams, dus een gouden plaat daarmee bereikt. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus dat is wel in ieder geval bij gebrek aan beter een heel mooi moment. Nou, uh, inderdaad, ik heb de gele auto gemist. Heb jij het uh, wel meegemaakt, uh, Albert Jan, dat ze er heen reden? Nee, ik heb het gemist. Het was trouwens een mooie Muhari. Ken je dat nog? Zo dat is een lelijk eet maar dan een cabrio ja inderdaad nou, ja, inderdaad hoorde je hem nou ook of niet nee, dat geraad, wat was dat dan nou, dat dat dat geen flauw idee wat dat was maar dat, dat was niet die auto oh, oké okay. die, die auto weet je wel die loopt <laughs> op één uh, of twee pitjes en meer niets maar goed nee uh, nou ja in ieder geval gouden plaats voor uh, Davina Michel helaas uh, dit jaar geen Formule 1 op Sandpoort De, de single van Wil to Power en Baby I Love Your Way. Het is precies kwart voor vijf op zondagmiddag in Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En we gaan hem weer doen, het gedicht. En vandaag weer een heel mooi gedicht. En dat op het gedicht op verzoek. op verzoek. Ja, ja van, inderdaad. Martijn, Martijn hier ruzie. Het gedicht. Waar ben je nu? Het zijn van die momenten dan ben je even terug.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 Ik hoorde alles wat jij ooit zei. Als je werkelijk om me geeft... wacht dan, wacht dan alsjeblieft op mij. Ik ben nu ouder, ik ben nu wijzer. Ach, dat klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou... komt maar steeds, steeds dichterbij. Ik geef er niet aan toe. Toch is het sterker dan ik wil. Die droom van ons voor jou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 Is Wilfred Bellis, hè? Eh? Waar ben je nu het mooie gedicht van de dagvraag hier bij CFM? Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is CFM Zandvoort. Ja, het is bijna vijf uur, maar we gaan nog een goede voor je draaien. Ik wil een camino in het Lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer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 Compartas conmigo tu vida y después cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos y iguales que ayer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 Yeah. Okay. kent bijna iedereen dit plaatje wel als je de eerste duinen gehoord hebt. Uit Crease was dat uh, Olivia Newton-John en uh, John Travolta. En uh, Summer Nights, alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma. Albert-Jan, zit er alweer op. Ja, joh, het, weer, het weekend is weer voorbijgevlogen. Het is weer voorbijgevlogen, twee dagen radio ZOS... Maar we zullen morgen in gedachten bij alle restaurants in de horeca gaan ja, zijn. Morgen strand, om 12 uur gaat het uh, beginnen. Ik het dorp. En uh, ik ben erg benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. Echt nog, nogmaals, mensen, gaan niet met de trein als je geen uh, speciale uh, functie of wat dan ook hebt. Want het wordt een uh, er wordt een mierenhoop. Nee, probeer je toch zoveel mogelijk aan de anderhalve meter te houden. Dat ja. is uh, belangrijk. Maar uh, in gedachten zijn we bij iedereen die in de horeca werkzaam is. Dus uh, en uh, goed. Ja, we zullen het zien. Morgen vanaf 12 uur. Zo is het. Nou, morgen dan, uh, gaan we ook weer door uh, op de radio. Tussen 10 en uh, 12 uur. Maar met is, is voor het vanaf... in de regio. Zometeen hebben we, ja... Van 6 tot 8. ZFM, Ik zou het bijna vergeten. ZFM pakt uit. Zo is het. Met Patrick en Thomas. Ja. En, en wij zijn er uh, volgende week weer. En ik hoop veel zon en mooi weer. En alles in goede orde mag gaan verlopen. Zo dan hebben wij weinig zandvoortsnieuws in het kort volgende week. <laughs> dus dat, dat wordt het wel in het kort. Ja, ja dat wordt het wel okay. in het kort. Dankjewel Albert-Jan en tot volgende week. Dag luisteraars en bedankt ook voor het luisteren. Dag, doei doei.